Ik zal Inshallah ook in het kort een vertaling geven van de preek. Ik ben begonnen door te zeggen dat als wij daadwerkelijk willen dat deze gemeenschap van ons vooruit komt. Dat zijn situatie verbetert. Dan moeten wij ons in eerste instantie vrijmaken van allerlei vormen van shirk. Allerlei vormen van onzin en fabels. ...die zich nog steeds onder ons voordoen. En dan doe ik mee natuurlijk op het feit dat er nog steeds heel veel mensen te vinden zijn... ...wanneer zij zoekende zijn naar iets of getroffen worden door iets... ...dat ze onmiddellijk op zoek gaan naar redding, naar een oplossing, naar verlossing... ...maar niet bij Allah subhanahu wa ta'ala, maar bij de doden, bij de graven... Dat is wat wij allemaal aan schaal. En ieder van ons heeft het wel eens een keer gezien. En dat is een van de redenen waarom wij zo achtergesteld zijn. Dat is een van de redenen waarom deze omma zo diep is gezonken vandaag de dag. Waarom? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala te kennen geeft in de Koran. In Tansur Allah, oftewel als jullie Allah aan een overwinning helpen. Nee, even voor de duidelijkheid, Allah subhanahu wa ta'ala is de grote overwinnaar. Hij heeft geen overwinning nodig. Hij is de overwinnaar. Maar wat hiermee wordt bedoeld, is dat wij ons houden aan zijn voorschriften. Dat wij zijn regels nakomen. Dat is de betekenis van deze woorden. Als dat het geval is, wanneer wij deze zaak weten te realiseren... dan zal Allah subhanahu wa ta'ala ons doen overwinnen. Maar op het moment dat wij zien dat de meeste mensen zich nog steeds nauw verbonden voelen, of meer verbonden voelen met de doden, met de soms, met de tovenaars, dan met Allah subhanahu wa ta'ala, dan is het logisch voor iemand met kennis waarom deze omma van ons zo achtergesteld is. Want als jij afstand neemt van Allah subhanahu wa ta'ala, dan laat Allah subhanahu wa ta'ala jou in de steek. Als wij weten dat Allah, subhanahu wa ta'ala, tegen zijn profeet zegt in de Koran... ...zeg tegen de mensen, o oh Mohammed, om het duidelijk te maken... ...dat jij niet eens in staat bent om jezelf te baten, nog te schaden. Dat zegt Allah tegen zijn profeet. Zeg tegen de mensen dat jij niet in staat bent om jezelf te schaden of te baten. Laat staan de rest. Als Mohammed niet in staat is om zichzelf te schaden of te baten... ...dan kunnen de andere mensen die qua positie, qua aanzien, toch wel minder zijn, veel minder zijn, dan de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa Als hij het niet kan, dan kan de rest het zeker niet beste mensen. En waarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala dit tegen zijn profeet? Zodat de mensen weten, Mohammed is een boodschapper. Natuurlijk, hij heeft iets voor ons betekend. Maar als het gaat om zaken zoals proviant, zoals genezing, zoals bijvoorbeeld kinderen, noem het maar op. Er is maar één bij wie hij terecht kan. En dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Dus hoe kan het zijn dat er nog steeds mensen roepen, wij horen mensen zeggen, dat al al fulani, die sheikh of die wali, in staat is om jou aan kinderen te helpen. In staat is om jou rijk te maken. In staat is om jou van je ziekte te genezen. Hoe kan dat? Er is zelfs gezegd door een aantal van hun, en die zijn echt heel ver gegaan, die zeggen de wereld kunnen wij eigenlijk opdelen in vier stukken. En over ieder deel gaat een van deze olieën. Hij bepaalt wat er gebeurt. Dit is ook bedoeld om de mensen te misleiden. Om de mensen af te houden van Allah subhanahu wa ta'ala. En de mensen zich bezig te laten houden met de doden. Die niks meer voor je kunnen betekenen. Want Allah zegt in de Koran een prachtige vers die ik heb aangehaald. Hij zegt degene die zij buiten hem aanroepen. Buiten hem. Let op deze woorden. Buiten hem. Deze woorden kunnen slaan op een engel. Op een profeet. Of op een rechtsgave persoon. Iedereen buiten hem zegt alles buiten hem. Die zijn niet in staat. Of die beschikken niet eens over een kitmeer. Weet je wat een kitmeer is? Als je het hebt eigenlijk, zeg maar, over de pit van een dadel. Daar omheen vind je een soort omhulsel. Die omhulsel. Dat is eigenlijk zo zielig. Zo klein. Het stelt niks voor. Het is heel dun. Zelfs daarover hebben zij niks te zeggen. Zegt alles buiten hem. Diegenen die zij naast hem aanroepen, zelfs over een kittemeer hebben zij niks te vertellen. Laat staan over de regen en de kinderen en het slagen op school en het verstevigen van je hart. Als zij niet eens iets kunnen zeggen over een kittemeer. Laat staan de rest. En daarom is het mijn verplichting, mijn plicht, om tegen jullie te zeggen, weten jullie wie een wali is, een werkelijke wali is? Want je hoort ze altijd die term gebruiken. Wali, wali, wali, die is een wali, die is een wali. Weet je wie een wali is? Alhamdulillah hoeven daarover niet te discussiëren. Allah heeft te kennen gegeven in de Koran wie een wali is. Hij zei: Allah in awliya Allah Hij praat over zijn Ouijah. En Ouijah, als je het hebt over het woord Wali, komt eigenlijk van wilaya. En wilaya betekent eigenlijk een korp, zeiden ze het Arabisch. En dat betekent eigenlijk, zeg maar, nabijheid. Degene die dicht bij Allah staan. Weet je wie diegene zijn, zegt Allah, Hij zegt, degene Degene die over twee zaken beschikken. Iman, geloof, en godsvrucht. Iedere moslim, kun je zeggen, is in een bepaalde mate een wali te noemen. Degene die sterkere iman heeft, is een grotere wali van Allah, wa Dus een wali is iemand die gelooft. Iemand die het gebed verricht op tijd. Iemand die vast dit alles omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat wij moeten leren beste mensen. Is dat wij ons niet laten misleiden door dit soort mensen. Er is maar één wali. En dat is iemand die zich houdt aan de voorschriften van zijn heer. En dit is ook degene waarover. Ibn Rajab heeft gezegd toen hij een definitie gaf van wali. Wat zei hij? Hij zei degene die zijn heer kent. En degene die... Consequent is in het volgen van de voorschrift, en het gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. en die aanbiddingen tot uitvoer brengt met een zuivere intentie. Dat is een wali, zegt hij. En deze wali is degene waarover Allah zegt in een hadith, Hotsi. Hij zegt namelijk: Degene die zich vijandig opstelt tegenover mijn wali. ik verklaar hem de oorlog, zegt alles wa ta'ala. Dus degene die een moslim dwarsboomt in zijn geloof, bestrijdt, tegenstreeft in zijn geloof. Allah, subhanahu wa ta'ala, verklaart hem de oorlog. Als hij jou de oorlog verklaart, dan ben je vernietigd. Ik heb aan het einde ook gezegd, dat als we het hebben over die wilaya, die wilaya, dus het verkrijgen van de nabijheid van Allah, subhanahu wa ta'ala, degene die daarvoor in aanmerking komen, is degene die werken aan hun iman en daden van aanbidding tot uitvoer brengen. En ik heb aan het einde een prachtige vers aangehaald van Allah, subhanahu wa ta'ala. Een vers dat een ieder van jullie uit zijn hoofd moet leren. Of tenminste de betekenis moet kennen. En telkens wanneer hij wordt geconfronteerd met dit soort zaken. Dan moet hij zichzelf herinneren aan deze prachtige woorden van Allah. Subhanahu wa Waarom zeg ik dit? Omdat deze ziekte waarmee onze voorouders, onze moeders, vaders te maken hebben gehad. Die begint zich ook te verspreiden onder de nieuwe generatie. Ook jongeren hoor je vandaag de dag zeggen. Als hij ziek is, als hij het niet goed doet op school. Als hij het niet goed doet op zijn werk. Dan zoekt hij natuurlijk verlossing en redding en een oplossing bij een zogenaamde wali, bij een sheikh, bij een fiqe, een gazomotor. Daarom wil ik tegen jullie allen zeggen, herinner jezelf telkens als je met dit soort invluisteringen te maken krijgt, aan de volgende woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. In yamseskallahu bidorrin. Als Allah subhanahu wa ta'ala jou treft met een kwaad. Als Allah subhanahu wa ta'ala jou iets laat overkomen wat slecht is. In yamseskallahu illa. De enige die het kwaad kan wegnemen, is Allah zelf alleen. ...en niemand anders. En als je deze woorden goed onthoudt... ...dan weet je de volgende keer bij wie jij terecht moet... ...namelijk bij Allah subhanahu wa ...ik vraag Allah subhanahu wa ...om ons geloof zuiver te maken. Ik vraag Allah subhanahu wa ...om ons tot de volgelingen te maken... ...van het echte monotheïsme. Ik vraag Allah subhanahu wa ...om ons tot volgelingen te maken... ...van het boek van Allah... ...en de zonden van Muhammad sallallahu alayhi wa sallam... ...en ons te behoeden... Voor alles wat te maken heeft met shirk en met bidda, met religieuze innovaties. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot de overwinnaars op de dag de zorg we Al-subhanahu wa ta'ala.